van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Herman vriend met het NOS journaal. Een vrouw van 25 uit het Friese Nijenbeets wordt verdacht van moord op haar eigen baby's. Om hoeveel kinderen het gaat is niet bekend. Volgens buurtbewoners gaat het om drie baby's, van wie de laatste gisteravond door de politie gevonden is. De baby's zijn tussen 2002 en begin dit jaar geboren. Meer bijzonderheden over de zaak wil justitie nog niet bekendmaken. Over een uur wordt er Leeuwarden een Leeuwarden- en persconferentie gegeven... en daarbij zijn justitie, politie en de burgemeester van de gemeente Opsterland aanwezig. Minister De Jager van Financiën werkt voor Prinsjesdag aan bezuinigingen... ter hoogte van 2 à 2,5 miljard euro. Die besparingen zijn nodig om tegenvallers voor het demissionaire kabinet op te vangen... Het geld telt niet mee bij de bezuinigingen van 18 miljard euro die VVD, CDA en PVV met het nieuwe kabinet willen halen. De jager heeft informatuur Opstelten vandaag uitleg gegeven over de financiële problematiek. Inwoners van Moskou hebben steeds meer last van de smog die veroorzaakt wordt door de bosbranden. Een aantal bedrijven in de stad is dicht omdat er rook in de gebouwen hangt. In andere kantoren draagt het personeel mondkapjes. De vliegtuigen worden omgeleid omdat het zicht rond Moskou is verminderd tot 400 meter. De bosbranden in de buurt van de Russische hoofdstad laaiden enkele weken geleden op. Op een satellietfoto van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is een rookwolk van 3000 kilometer te zien die over het westen van Rusland hangt. In het Zwitserse Nyon is geloot voor de laatste voorronde van de Europa League. Feyenoord speelt tegen AA Gent uit België. FC Utrecht moet het opnemen tegen het Schotse Celtic. AZ krijgt Oktober uit Kazachstan als tegenstander. En PSV treft Sibir Novosibirsk uit Rusland. De wedstrijden worden gespeeld op 19 en 26 augustus. Het weer volop zon en droog, met vanmiddag enkele stapelwolken. Het is 21 graden in het noordwesten, tot 24 in het zuidoosten. Vanavond toenemende bewolking en vannacht in het westen wat lichte regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het.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 Na het nieuws en de reclames is het exact 4 minuten over de klok van 3 uur. Tijd voor de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort. Mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben om te luisteren, dus zaterdag doe ik het gewoon nog één keer voor je over. En dan wel tussen 7 en 9. 20e jaar nog weer van de Euro Breakdown. Aflevering 31 van vandaag, dag 218, alweer van het jaar 6 augustus 2010. Deze week in de lijst 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en ook nog eens twee nieuwe binnenkomers. Treking dat natuurlijk ook twee platen uit de lijst moeten verdwijnen. Na 15 weken doet Rio dat met one Heart. En na 14 weken Kesha: Your Love is my drug. Snel stijger deze week weer in handen van Ina. Amazing! Vorige week was ze het niet, maar die week daarvoor was ze volgens mij ook al de snelste stijger. Deze week gaat ze nog eens 9 plekken omhoog. Het stroma E dans Voor hun is het echt over in Europa. 13 platen leveren ze in. En de plaat die het langst alweer in de hitlijst van Europa genoteerd staat, staat deze week op plek 39. Wel uh, vanaf plek 34 gekomen, dus hij levert vijf plekken in. Of hij, zij, stop for a minute. Geen en kunijn. 17 weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa. Eén plaat houden ze maar achter zich, die is van A Acapella zak namelijk deze week van 37 naar de laatste plek. Plek 40 is dat, en dat alles in haar 14e week. Eerste nummer 39. Euro Breakdown op vrijdag.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 Cause you held down my two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 En Kneen met 17 weken alweer het genoteerd in de lijst van Europa. Een stop voor minute zakt wel vanaf plek 34 naar 39. Onze eerste binnenkomen vinden we deze week op plek 37. De 17 jaar oude Filipijnse Charis Pempengo. Die staat bekend als het kleine meisje met een hele grote stem. Werd op jonge leeftijd al bekend doordat er optredens op YouTube werden geplaatst. En zo belandde ze zelfs op de bank bij Opera. Haar eerste single, de Ballad A Note to God, behaalde kort succes na een optreden bij Opera. En door een gebrek aan echte verdere promotie wist het nummer verder niks te scoren. Om nu echt hits te gaan maken, heeft ze toch besloten om wat meer nummers uit te brengen die bij haar leeftijd passen. En dat is ook precies wat nodig was om Pyramide, of Pyramide een echte hit te laten worden. Het nummer ligt erg fijn in het gehoor, en ook IAS die doet nog even mee om het nummer verder een stukje op te leuken. Met dit nummer heeft ze toch wel haar eerste hit in Europa te pakken. Jerry's, met haar single Pyramid. Een beetje hulp dus van IAS erin, deze week op plek 37.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 ...op weg naar de achtergrond Dance Nation. Maar in de tiende week gaan ze weer plaatsen omhoog... ...en wel van 38 naar 36. Dance Nation is een muziekproject... ...dat in 2001 werd opgericht... ...dat alles doen door Rob Jansen en Brett Grobler. Voor een eerste nummer Sunshine... ...werden de broers Leon en Marco gevraagd... ...als de nieuwe gezichten van Dance Nation. Het nummer werd in 2001 populair op Ibiza... ...en een paar maanden later slaat het nummer... ...ook in de andere Europese landen aan... Sunshine die kwam trouwens op augustus van 2001 binnen in de lijst van Europa. Of nou een lijst van Europa, weet ik niet. In ieder geval in de Nederlandse top 40. Als hoogste positie haalde die 21 en stond 9 weken in de lijst. Deze single Great Divide die kwam in juni van dit jaar in de hitlijst. Als hoogste positie 34. En drie weken lang bleef ze dus in die lijst staan. Ze zijn ook op weg naar beneden dus van de Euro Breakdown. Of weer even op weg omhoog, maar de vraag is hoe lang ze dat volgen houden. Van 38 omhoog dus naar 36. Dance a Nation. Joshua Reddin doet het heel rustig aan. In de derde week van 35 naar 34. All I feel I need to say. I can't explain in any other way. I need to be bold. Need to jump in the cold water. Truly, I want to make it so easy when you show me the truth, yeah you mm -hmm. ...van Justin Redden, I Will Rather Be With You. Hij doet er dus rustig aan nog in de lijst van Europa. Eén plekje winst in zijn derde week van 35 naar 34. De dame die we zo goed als iedere week wel weer tegenkomen in de lijst is Kate Perry. En de wereld is nog geen eens bijgekomen van het succes van California Girls... ...of Kate Perry gooit er alweer de volgende single tegenaan. Teenage Dream die heeft de lastige taak om het nog steeds groeiende succes... ...van de eerste single van het album Teenage Dream te evenaren... Een hele kluis, maar Perry gelooft er zelf al in. Na eigen zeggen heeft ze tien dagen aan één stuk zitten bij het op de tekst. En toen ze eindelijk klaar was, wist ze het zeker, dit is helemaal perfect. En dat Teenage een hit gaat worden, dat staat natuurlijk weer buiten kijf. Het nummer gaat verder in de stijl van California Girls. Maar is ze meer met tempo dan zijn vrolijke voorganger? Deze is ook geproduceerd door hetzelfde team als uh, die eerste single. Vorige week stond Kay Perry bovenaan met de single California Girls. De vraag is of ze dat deze week natuurlijk nog steeds staat. En de vraag is wat haar nieuwe single gaat doen. Teenage Dream is deze week de hoogste binnenkomen. En die doet dat trouwens op nummer 33.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 Gotta love like war oh, oh, Girls oh, oh, gotta love like war oh, oh, oh, oh. I can't feel like it's all makes sense Cause you're bringing me in And now you're kicking me out again Love's so strong whoa, Then you whoa, moves on Now I'm hung up in suspense Because you're bringing me in And then you're kicking me out again it's like a hurricane speed train She's a moving car catcher in the fast lane Oh, I gotta know Can I?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 Would you say your arm will be just fine Would you say your arm will be just fine She's got a love like whoa Girl's got a love like whoa I can't feel like it don't make sense Cause you're bringing me in and now you're kicking me Love Like bo de Ready Set, hoorde je. De nieuwe platen doen het in hun tweede en derde week allemaal een beetje rustig aan. Tweede week dat de Ready Set in de lijst van Europa terug te vinden is. Ze gaan wel omhoog, van 33 namelijk naar 32. En voor de nieuwe plaat van Kate Perry, Teenage Dream. Tijd voor een overzichtje vanaf de nummer 40. En op die nummer 40 vinden we Cleese met Acapella. Ze zakt drie plaatsen in haar 14e week. Op 17, Knein en Knaan. Stop voor een minuut. Gaat van, uh, in een 17e week van 34 naar 39. Christina Aguilera, not Myself Tonight. uit. 16 weken in de lijst. Zak het van 32 naar 38. 37 werd dan ruimte gemaakt voor de uh, Jaris. Pyramide gaat uh, nieuw binnenkomen op die 37e plek. Dance Nation, Great Divide pakt weer wat winst. In de 10e week gaan ze van 38 naar 36. Timbaland en uh, Justin Timberlake, Carry Out, moet flink inleveren. 12 plaatsen in hun 13e week. Van 23 zakken naar 35. Justin Ron Redden, I Will Rather Be With You, gaat van 35 naar 34. En daardoor nieuw uh, binnen op 33, K Perry, The Teenage Dream. The Ready Set hoorde net, Love Like Woe, gaan we in hun uh, tweede week dus van 33 naar 32. Twee plekken verliezen in de 13e week dan voor Mika met Kick-Ass. Hij is ook van 29 naar 31. En ook vijf plaatsen verlies van 25 zakken naar nummer 30. Daviketta en Fergie. Getting over you. En vorige week kwamen we deze nieuw binnen. De mannen van Maroon 5. Missing Rick kwam toe binnen op 36. Deze week omhoog naar uh, 29. Maroon 5 hoor je op CFM. al zes jaar lang aan de weg aan het timmer is en het erg goed doet. Room 5 hoorde hier met een En voordat wij naar het weerbericht gaan. CFM, uh, Cfm Westkust weerbericht. Het CFM Westkust weerbericht. Daar heb ik eerst nog even een nieuwtje voor je wat ik uh, net tegenkom. Even, wel even kijken waar ik hem gehandeld uh, Daar is hij. Want in Amsterdam op dit moment woont een, uh, een grote brand op het Rembrandtsplein. En volgens een woordvoerder van de brandweer zijn bij de twee naastgelegen panden ontruimd. En over mogelijke slachtoffers kan nog niks bekend worden gemaakt. De Amsterdamse stads en de AT5 spreekt wel over mogelijk twee gewonden. Een medewerker van Nachtclub Studio 80 die meldt tegenover Nu.nl dat het personeel uit de club is geëvacueerd. En daar waren op dat moment vier mensen aan het werk. En volgens de medewerker is de brand ontstaan in nabijgelegen, nabijgelegen Three Sisters. Waar mogelijk dus een frituurpan vlam zou hebben gevat. En vanwege de rookontwikkeling zijn er diverse brandweerwagens aanwezig. Kan je geen foto's laten zien, maar er zijn wat foto's op internet te vinden van wat er allemaal aan de hand is daar op dat Remboonsplein. Ik moet je zeggen dat het erg indrukwekkend uitziet, zo'n beetje het hele plein is op dit moment afgezet. Terug dus waarvoor we hier waren voor het Westkust weerbericht, want vanavond neemt wel de wolking weer wat toe. En dat alles komt dan door een, even kijken, naderend front, behorende bij de depressie Wilhelmina boven Schotland. En komende nacht valt er wel wat lichte regen daardoor. De wind wijdt uit het zuiden overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt vanavond naar een graadje of 14. Morgen trekt het zon van depressie Wilhelmina over ons land naar het oosten. En daardoor heeft aanvankelijk de bewolking de, de bewolking de overhand. En uit die bewolking valt wat lichte regen. Inmiddag breekt de bewolking wel open en zien we af en toe de zon. Maar er kan dan nog wel een licht buitje ter ontwikkeling komen. De zuidwestelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is er weer wisselend bewolkt en met kans op een bui. De zuidwestenwind die waait dan zwak tot matig en de temperatuur daalt naar 14 graden. Zondag ligt Willemina weer boven het noorden van Denemarken... en wordt er bij ons met een noordwestelijke stroming weer wat onstabiele lucht aangevoerd. De zon schijnt wel geregeld, maar met name in de middag is er kans op een buikje. De wind wijdt uit het noordwesten overwege matig voor kracht... en de temperatuur die stijgt naar een graad of 21. Heb ik nog wat verkeersinformatie voor je, want ze staan namelijk te flitsen... En waar doen ze dat dan allemaal? Nou in ieder geval in Vogelenzang, op de weg. daar staat een uh, zilveren Volkswagen Touran. En ook in Katwijk, of tenminste Katwijk richting Noordwijk staan ze. Dat alles op de Zwarte weg. Dat is de hoogte van de bushalte bij uh, Space Expo. Het ritme van voor, voor, van Dam. Tweede te worden bij American Idol Adam Lambert hebben we het over Die tweede plaats die uh, Volgens critici haalde hij die tweede plaats Doordat hij openlijk uitkwam voor zijn uh, homoseksualiteit Had hij dat een beetje voor zich gehouden Had hij dus American Idol 2009 kunnen winnen Maar hij is niet slechter door geworden denk ik Adam Lambert Wordt hij dus uh, If I Had You Vijf weken lang staat hij nu in de lijst van Europa En hij gaat uh, steeds beter Want hij gaat weer verder omhoog Van 28 naar 24 de nummer 22 Drie weken geleden kwam Hurt binnen en deze week gaan ze van 27 naar 22. ik hier gewoon better than love. red body burn like never before. is Every second is a lie La vatta pichita va bene. Si tu la parla mi c'è americano. Qua sa fa l'amore sotto luna. Come dov'è nene un cave di hai l'ovio? Papa l'americana. Komen we waar je uit het altijd zonnige Australië? Jolanda Be cool featuring Jacob. We no speak Americano. Het was de nummer 21 tijdens om even achterom te kijken naar wat we dan allemaal al gehad hebben. Vijf plaatsen verliezen in de 12 week. Davi Geta, Fuggy, Getting Over You. Maroon 5, Missouri in hun tweede week gaan ze van 36 naar 29. Bob Sklar Clarence, Shahera, 1 wanna, Van 21 zakken ze naar 28. Dat alles in hun 15e week. Mark Romsen met de prachtige bang, bang, bang. Vijf weken staat hij nu in de lijst van 31 omhoog naar 27. Kelly Rowland, Commander, zakt vier plaatsen in haar tiende week naar 26. Rihanna kwam vorige week binnen op 30 met De Amol. Deze week gaat ze vijf plaatsen omhoog naar 25. Vier plaatsen verlies voor Adam Lambert. If I Had You gaat van 28 naar 24 in de vijfde week. De stromen Ea, Alora Dans, Europa is helemaal klaar met die plaat. In hun zeventiende week zakken ze namelijk van 10 naar 23. Hurt hoorde je Better Than Love drie weken in de lijst van 27 omhoog naar 22. En net hoorde je nog Jolanta Be Cool featuring D-Cup. We know peak Americano. Twee weken lang staan ze in de lijst. Vorige week kwamen ze binnen op 26. Deze week dus omhoog naar 21. De nummer 20 die is in handen van B.O.B. Airplanes. Zakt drie plaatsen in de achtste week van 17 naar 20. En ook vlies voor Sherlock Cole en Am. In de elfde week zakt 3 words vanaf nummer 14 naar nummer 19. We zijn op weg naar het nieuws van 4 uur alweer hier op CFM met de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa.